Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil alameen Salatu wassalamu ala ashraf al-anbiya al-momsalim Mohamed no ala alihi ashabihi ajma'in Emak ba'd Omdat vandaag insha'Allah hoefde paragraaf Mob delat salat. Mob delat van het gebed. betekent Factoren die het gebed ongeldig maken Die het gebed ongeldig maken Betekent dat je opnieuw moet bidden Uh, dus dat het gebed ongeldig is. Uh, er zijn bepaalde uitzonderingen, maar dat gaan we bespreken tijdens de uitleg. Zegt Abi uh, Azhari, hmm. hij zegt in zijn uitleg: Fashnun fi bayani mukdirai salah. Het gebed wordt ongeldig als je een voorwaarde van het gebed niet prakticeert, niet verricht. Dus een van de voorwaarden van het gebed, als je die niet verricht, dan is het gebed ongeldig. En in bepaalde voorwaarden van het gebed, is het gebed uh, ongeldig als je voor de, het voorwaarde niet verricht. Zolang je de kracht en je gedachten uh, erbij hebt. Dus dat je het niet vergeet. Maar bijvoorbeeld tahara, reinheid. Ook al ben je het vergeten, is je gebed ongeldig. Dus als jij waddo hebt, en je verbreekt je waddo, en je weet zeker dat je waddo hebt verbroken, ja? En je gaat bidden, en je komt erachter dat je geen waddo hebt. Dan is je gebed ongeldig. En dan moet je opnieuw het, ge uh, het, he uh, het gebed verrichten. En bijvoorbeeld... Uh, ...Istikbal Qibla... ...dus je richt naar de kibla ...is ongeldig als je verkeerd... ...naar de verkeerde richting bidt... ...zolang je de juiste richting kent. Maar als je de juiste richting niet kent... ...en je hebt geen materiaal... ...of gereedschap... ...om die richting te kennen. Of er is niemand die kan vragen. Dan is er sprake van onmacht. Maar eigenlijk die voorwaarde van het gebed is er niet. Maar vanwege onmacht wordt het vergeven. En daardoor is het gebed wel geldig. En van de voorwaarden die het gebed uh, ongandig maken, de imam zegt, tekbirat al-Ihram. Tekbirat al-Ihram is geen voorwaarde van het gebed. Tekbirat al-Ihram is farida van het gebed. Ruken min arkanis vara, pilar van het gebed. Hij heeft daarover gesproken dat er, er is een speciale duivel en die veroorzaakt deze wet, waardoor je denkt dat je uh, een wind hebt gelaten. Ja, want de Profeet heeft gezegd als er... Je ruikt de geur niet en je, uh, je hoort de geluid niet. Dan moet je verder bidden. Zolang je zeker weet dat je een wind hebt gelaten. Maar bijvoorbeeld zo'n luchtbel, dat is meestal ooswest. is meestal ooswest. moet je gewoon verder bidden. Totdat je zeker weet. En de mens weet wanneer hij een wind laat en wanneer niet. En in zijn normale, in zijn gezonde aard, hoe, hij, hoe dat eraan toe ging. En dat je daaraan meet. Want anders ga je niet kunnen bidden. Ga je constant moeten opnieuw bidden. En als dit heel vaak komt bij ieder gebed, ook al zou het echte wind zijn, dan is het zelfs. Dan is het celest. En celest betekent incontinentie, uh, de, of het komt dagelijks, dagelijks en in de ochtend. Maar als in de ochtend, hele feuille tijd, of specifiek als je net wakker bent, of het kan ieder moment komen, of komt alleen bij gebed. Maar meestal, dat is celest, zou het zijn als je. Je weet, ik heb een wind gelaten, ja. Maar als je twijfelt, dan is het meestal het Vooral als je een mes hebt of hebt, dan is het meestal het Door het niet verrichten van tekenen dat u of de intentie. Dus iemand die doet geen tekbeerde ihram Of hij heeft geen intentie van het gebed. Dan is zijn gebed ongeldig. Want als hij geen intentie heeft, dan zit hij niks te doen. Ja. En tekbeerde el-Ihram. Bijvoorbeeld, je doet... Tekbeerde el-Ihram heeft eigenlijk ook een intentie. Want hoe maak je onderscheid tussen tekbeerde ihram en een andere soort tekabir is met de intentie dus is al als je die niet praktiseert is je gebed ongeldig. en wanneer komt dit voor? bijvoorbeeld als jij binnenkomt en de imam zit te bidden en hij is in Rukur en jij wilt hem inhalen uh, niet inhalen, je wilt hem uh, gebed met hem halen en je doet maar ik gaat gelijk naar Rukur als je dit doet met de intentie van Tekwet al-Ihram, uh, die, die uh, uitleg daarover hebben we in Faraïd van het gebed behandeld. Maar als jij het doet met de intentie van Rokor, dan heb je geen Tekwet al-Ihram gedaan en is je gebed ongeldig. Dus moet je opnieuw Tekwet al-Ihram doen in intentie om te bidden achter die imam. Oké, hier komt een uh, onderwerp die is heel uitgebreid en heeft echt uh, diepe constellatie nodig. Hij zegt, of door het achterwegen van een pilaar, buiten het krediet van of intentie van de pilaren van het gebed, dus vallaïd van het gebed. Zo, dus je, je praktiseert een vat van de valid van het gebed niet. of je dat vergeten bent, of bewust, ja, hij zegt, zoals lokoor of sujud, maar bewust of onbewust heeft wel invloed, want als je het bewust niet doet, is je gebed ongeldig. want er is zelfs dus geluid in sunnah, sterke sunnah, als je die bewust niet praktiseert, een groep ulema's Maliki hebben gezegd gebed is ongeldig, zoals Ibn Abi Zeyd al Qayrawani, En Iman Malik en Iman Ibn al Qasim zei nee. Maar je moet wel zo goed doen. En anderen zeiden nee, je moet is tegen vader vergiffenis Dus laat staan in het pilaar van het gebed. pilaar van het gebed, hij zegt als je een pilaar van het gebed niet praktiseert, dus bijvoorbeeld zo of record. Of terugkomen van record. Of staan nadat je record hebt gedaan. Of terug zitten nadat je studie hebt gedaan. Hij zegt, als dat lang duurt. Dus je doet geen record en je gaat het ook niet opnieuw doen, dat record. Dus als dat lang duurt, er is een lange uh, onderbreking ertussen. Nu hoort er een oordeel te komen, maar hoe weten we wat is lang en wat is niet lang? Wat is de grens? Hij zegt, daarvoor Ibn al-Qasim heeft een eigen methodologie en Imam Asherd heeft een eigen methodologie. Imam Ibn al-Qasim rahimahullah, hij zegt, ligt aan de orde, ligt aan de norm van dat gebied, van dat groep mensen. En iemand als je hebt, zegt, nee, dit is niet aan de norm. Ligt aan dat je, dus je bent in het gebed en je doet de record niet. Vergeten. En dan loop je de moskee uit. Dan is dat lang. Zodra je de moskee uitloopt, kun je het niet meer uh, terug doen. Dus je kan het niet meer uh, inhalen. Je moet wel het gebed opnieuw doen. Maar die, uh, normaal zou je alleen record moeten doen. في الحقيقه بس النقاش اللي يجي لختن اندور ان ان اكذب يق اسدموكي اتلو عايزك اوكي ها ديت انديد فور بيلت ها ذا اولز ار ذا بنت اوم لوكور اوف سوجو تدون بفوتب لوكور كل ديت بحال الاحرام. ان ام ان مع العمد فلا يتقيد بطول maar als je dat bewust doet, dan is er geen uh, voorwaarde van uh, als het lang duurt. Hij zegt, oké, okay, nu gaan wij uitleggen hoe het moet. Hij zegt, als je bijvoorbeeld een pilaar van het gebed niet verricht, het kan zijn dat je dat in de laatste wak'a doet, of buiten de laatste rak'a, dus in de derde, tweede of eerste, ja, we nemen het door als voorbeeld. Hij zegt, als je dat doet in de laatste rak'a, en je herinnert je dat je bijvoorbeeld geen wakker hebt gedaan in de laatste rak'a, en je herinnert je dit voordat je het slim doet, dus voordat je salam, assalamu alaikum, zegt, of je herinnert je nadat je het slim hebt gedaan. Met de intentie dat je het gebed compleet hebt gebeden. En het heeft niet lang geduurd voordat je weer hebt, uh, hebt herinnerd. Hij zegt in deze twee soorten situaties, uh, wat hoor je dan te doen? Dan hoor je één naar elkaar opnieuw te doen. Ja? Doe je één naar elkaar. Dan sta je weer op, doe je dit je dit in de hele lokaal, doe je het is goed, doe je het slim. Dat is één. Dit is als je de record bijvoorbeeld vergeet in de eerste raka En je hebt het slim gedaan, of je herinnert je voor het is slim. als je zou herinneren voor het is bijvoorbeeld, je doet even beter met teshahud en voordat je de slim wil doen, herinner je nu, hey, hé, ik heb geen record gedaan. Ja? En laat de slim is duidelijk en het heeft niet lang geduurd. Oké, okay, hij zegt, stel je voor, je vergeet een pilaar van het gebed niet in de laatste raka, maar in de andere raka, daarvoor. Oké, okay, dus bijvoorbeeld je vergeet een record in de tweede raka. En, dan sta je op om te reciteren in de derde raka. Wat is dan... Uh, Essentieel hierin heb je record gedaan of niet? Dus heb je record gedaan in de derde rak'a? Ben je alleen record of nog niet? Hij zegt als je nog geen record hebt gedaan, dus in de tweede rak'a heb jij bijvoorbeeld geen record gedaan. Yeah, je doet sujoet, so do je bent normaal. Hij staat op voor de derde rek je reageert steeds verder, en je reageert steeds en dan wil je een record gaan doen. Voordat je een record doet, herinner je je: Ik heb geen record gedaan. Wat doe je dan? Dan ga je met de intentie alsof je staat, ja, ga je weer staan, en dan ga je opnieuw record doen, ja, en dan verricht je alles wat daarna komt, dus hoe je dat normaal zou bidden. En die raka, de derde raka waarin je was, die telt niet. Die telt niet mee. Die, die, die telt niet. Ja? En dan ga je weten, hoe doe nu zo. En dan sta je op en dan ga je dat de derde raka. Alsof je dat de derde raka niet hebt geweten, ga je dat de derde raka opnieuw bidden. Ja, je herhaalt het vanaf de record, Je doet de record opnieuw. Maar je moet wel staan. Staan en dan doe je record. En dan ga je weer omhoog van record. En dan doe je weer zoet, Ga je weer zitten. Doe je weer zoet, Ga je weer zitten. Teshu hoed. Sta je op. En dan ga je verder bidden En dan ben je weer in de derde en de vierde. En dan doe je testlink. Nee, dit is als je herinnert, niet in de vierde kaart. Als je in de tweede kaart. Daarover ga ik zo, zo meteen spreken, Sander. En als je bijvoorbeeld, je hebt sojourd, uh, sojourd heb je niet gedaan en je, uh, je zit fertig en je denkt, hé, hey, ik heb sojourd niet gedaan dan ga je vanaf van je standpositie, uh, ga je gelijk met sojourd Ja? Ik zeg tegen jullie, en je doet alles daarna Je doet bijvoorbeeld, als je er ook hebt gedaan en dan doe je sojourd, en dan doe je weer sojourd dit is een andere situatie. Ik heb het een beetje door de wat gehad. Uh, wat is uh, bijvoorbeeld die record? Die doe je niet, ja? Nee, sorry. Uh, je bent record vergeten. In de tweede raka. En je staat in de derde raka en je, je herinnert je. En je hebt nog geen record gedaan. Wat doe je dan? Je gaat staan, doe je record. Kom je weer omhoog van record en ga je weer verder waar je was. Dus ries die andere maar uit je hoofd. Dit is als je die record niet in de laatste raka'a hebt gedaan. Maar in de eerste of tweede. En bijvoorbeeld in de tweede raka'a heb je geen record gedaan. En je staat in de derde en je hebt nog geen record gedaan. Van de derde. Je bent nog aan het en je herinnert dat je geen record hebt gedaan. In de tweede. Dan doe je gewoon een record. Met de voor van het tweede kom je weer terug staan en ga je verder. Waar je gaat? Nee, dan ben je weer in het de derde. Ga je gewoon verder? Ja, die derde rekening is geldig. Ja, kan. Ja, waarom Bijvoorbeeld, ja. Bijvoorbeeld, je hebt dit eerste rekening goed geweest tweede rekening dit is goed, behalve de rokkoord, heb je vergeten. Ja? Alles heb je gedaan. Sujoet, Sujoet, je staat weer op voor de derde. Je bent nu in de derde, je leest dit Fatiha. En je leest dit Surah, en je wilt de rokkoord gaan doen. Ja? Uh, je wilt de rokkoord gaan doen, en je herinnert, hé, hey, ik heb in de tweede, de heb ik geen record gedaan. En dan doe je de intentie dat je de rokkoord van de tweede inhaalt. En dan doe je record, kom je weer omhoog, blijf je weer staan. Want daar ben je gebleven, en dan doe je record. Ga je verder met je derde elkaar? Dan ga je verder doen. Bijvoorbeeld, je, bent, je staat op voor de derde elkaar, en in het tweede heb je geen record gedaan. Dan sta je in derde elkaar, je wordt verder je je herinnert, hey, ik heb geen record gedaan. Wat doe je dan? Dan doe je gewoon record ga je weer omhoog van de lokoop en dan ga je veit je haleiciteer en zo raar ga je verder, alsof hier ga je gewoon verder met je dead Nee, dan moet je gelijk die record inhalen. Zodra je die record herinnert die je bent vergeten, moet je die gelijk inhalen. En daarna kom je weer terug waar je wat ga je weer verder. Nee wacht, ik ben je maar in de staan. Oké, okay. dan gaan we verder met Als je herinnert nadat je de hebt gedaan Ja, als je herinnert, je doet de en dan ga je weer terug van de en dan herinner je je van, en je bent gaan staan. Ja, je bent gaan staan en je herinnert je van, ik heb in de vorige elkaar geen record gedaan. Dan, die tweede elkaar wordt ongeldig en die elkaar waarin je bent wordt de tweede. Hebben jullie dat? Dus als je bij ja. bijvoorbeeld, uh, je, je hebt al ook al gedaan, maar wat de uitlegger hier zegt ...heeft Imam Ali niet gezegd. Dat wil ik even kijken. Ja. Imam Ali heeft gezegd, je hebt dat aan gehaald... Als je nog niet terug bent gaan staan in RT-delen, in toem niet heb gedaan. Dus je bent in de derde lokaal, En je doet een record. En je herinnert je in de record dat je de tweede lokaal geen record hebt gedaan. Dan kun je nog halen. Ja? Maar als je pas herinnert als je terug bent gaan staan van de record. En je bent gaan staan voor een moment, dus je hebt te delen dus je staat recht en to je hebt een moment van uh, tijd, ben je, heb je niet bewogen, dan is het voorbij. Als je daarna herinnert, dan moet je die tweede rak'a als ongeldig zien, moet je niet bijtellen. En die derde rak'a waar je bent, wordt de tweede. Dus, dan ga je gewoon verder met het gebed, maar je doet wel de tesehut, wat je al had gedaan, want die is niet geldig. Begrijpen jullie dat? Heb je niet. We hebben gezegd van als je, als je in de tweede elkaar bijvoorbeeld, heb je geen record gedaan. En je bent in de derde elkaar. En je bent in de record van de derde elkaar. En je herinnert je, dan ga je gewoon weer staan en dan doe je weer record voor de tweede. Dan heb je het gehaald, die record. Maar wanneer is het te laat? Dat je het herinnert, is als je bijvoorbeeld je bent niet duidelijk aan, je doet record, je staat weet van record, je zegt tegen Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, en dan heb je een activiteit in Toma Alhina. Ja, een activiteit in Toma Alhina heb je. Dat betekent, je bent recht gaan staan, en je bent een moment zo blijft staan. Dat is Toma Alhina. Dan is tijd voorbij. Stel je voor, je bent. Bezig van terugkomen uit rokko en die herinnertje, dan kan je het nog inhalen. Maar zodra je staat, ja, en je hebt een moment stilgestaan, dan is dat voorbij. En dat betekent, die derde lak'a wordt de tweede lak'a. De tweede lak'a wordt ongeldig. Ja, wanneer is het gelaak van afgelond? Ligt er Hoe heb je hem afgelond? Wanneer sprake van afgerond dat je het niet meer alleen die rukou hoeft te doen, is als je, je staat na rukou en je rust, ja, dan hoef je niet meer, ja, om het sujoet te doen van de derde. Je bent van plan te gaan voor de sujud van de derde. In ieder geval, dan, die tweede rak'a die je hebt gebeden, waarin je die rak'a bent vergeten, die wordt ongeldig, die telt niet meer. Alsof je het niet hebt gedaan. En die derde rak'a waarin je nu bent, je wilt naar Sujud gaan, dat geldt als tweede. Dus dan ga je Sujud doen, weer zitten, weer Sujud, weer zitten, Tishaud doen. En dan sta je op en dan is dat je derde. Grijp je dat? Dat maakt niet uit. Dus als jij in de derde rak'a bent, je bent gaan staan in rust, dan kun je het niet meer inhalen. Die rak'a, kan niet meer. Wat doe je dan? Wat doe je dan? Die tweede rak'a, die is ongeldig, die wordt ongeldig. En die derde waarin je nu bent, is derde toch? Dat, woord, dat is geen derde meer, dat verandert naar tweede. Want die tweede is niet meer geldig. Dus, dan zou je sous-jout gaan doen. Dan ga je gewoon sous doen. Ga je weer zitten. Ga je weer sous doen. Ga je weer zitten. Ga je sous goed doen. Alsof je in tweede bent. Want je bent dat daadwerkelijk in de tweede. Want die tweede. De vorige waarin je die record hebt gemist. Die gaat niet meer. Niet vanaf de record. De tweede. De tweede kun je nog opplappen Als je nog niet bent gaan staan naar record zolang je nog niet bent gaan staan naar record dan kun je die tweede elkaar oplappen door die record opnieuw te doen en dan heb je die tweede opgelapt en dan kun je verder gaan met je derde Zicharulis, hij zegt, en het gebed wordt ongeldig als hij een pilaar van het gebed niet verricht, uit cel, uit onbewust, hij is vergeten. En de tijd is lang, de onderbreking dat is, is heel lang, dan is het gebed ongeldig. Ja? Uh, ibn bijvoorbeeld je bidt, uh, je bidt bijvoorbeeld en je vergeet het je door en je vergeet het roko. En je bent klaar, je doet slim, je loopt weg. Of je blijft uh, praten met iemand en volgens de is dat lang. Die periode, die onderbreking is lang. Dan is dat gebed ongeldig, moet je opnieuw bidden. Ja? Dit heeft de Sechel Abid Azari niet duidelijk gemaakt. Maar, als de tijd niet lang is... En dat is waar we net over zaten uh, te praten, hij zegt en diegene die bid, hij doet geen testlim, ja dan hoor je die roken te doen, dus die Pilaat. Dit is in de laatste uh, rak'a. Dan doe je die pilaar. En dan ga je teshahud doen. En slim En doe je sujud. Sahud. Sujud. Na twee, rak twee, twee sujud ga je bidden dan. Je doet twee sujud. Nadat je teslim hebt gedaan. Ja. En dit is heel uitgebreid. Omdat. Bijvoorbeeld. Uh, je bent in de laatste rak'a. En in de laatste rak'a. Vergeet je de lokoa. En. Je doet Teshahud en er zijn twee situaties: je doet geen Teshleem, dit is één of je doet Teshleem per ongeluk. Je was niet bewust uh, ervan, je wou niet Teshleem doen. Ja, je hebt per ongeluk Assalamu alaikum gezegd. Ja, deze twee situaties zijn hetzelfde eigenlijk. Wat doe je dan? Dan ga je gewoon weer staan en dan doe je record en dan kom je weer omhoog van de record en dan ga je zitten. Doe je tashahud, doe je taslim, en daarna, als je slim hebt gedaan, doe je, je sujoed één keer, ga je weer zitten, doe je weer uh, sujoed, en iedere keer als je bewerkt, zeg je Allahu Akbar. Dus je doet eerst keer sujoed, ga je weer zitten, doe je weer sujoed, ga je weer zitten, doe je tashahud, en dan zeg je assalamu alaikum, en dan ben je klaar, je je bent geldig. Maar, hij zegt... Maar als je... Je bent er ook al in de laatste lekker vergeten, ja? En je doet teslim met de intentie van, ik ben nu klaar met het gebed. En met de gedachte van, ik heb mijn gebed goed gebeden, compleet, ik ben niks vergeten. Dan kun je het niet meer inhalen. Die roko kan je niet meer inhalen. Wat moet je dan? Want je hebt salam gezegd. Klaar, je hebt beter je beëindigd. Wat doe je dan? Dan doe je takweer het l-Ihram. Je gaat staan en je doet takweer het l-Ihram. En dan uh, een beetje een hele rak'a. Je, je restert Fatiha alleen. Je doet uh, roko en sujuud, je doet teshahud en je doet teslim En je doet twee keer sujuud Van sahu Van vergeetheid uh, verghait, uh, Is dit duidelijk? Dit is een an een andere situatie Maar, als de tijd Lang is Of je gaat uit de moskee, dan is je gebed. Ongeldig. Moet je opnieuw alles bidden. Oké. Okay. En nu gaan we het hebben over. Als je. Een record vergeet. Niet in de laatste raka. Maar bijvoorbeeld in de tweede. Hij zegt, die kun je, zolang je geen rocker hebt gedaan, of uh, niet rocker hebt gedaan, zolang je niet terug bent gaan staan van de rocker met rust, dan kun je het inhalen. Oké, okay, en dan zegt hij het gebed wordt ongeldig als je één sunnah, sterke sunnah, bewust niet verricht. Volgens een van de horen uitspraken. Maar de sterkste mening is, de sterkste uitspraak is dat het niet ongeldig wordt, maar dat je vergeven niet moet vragen, zoals we dat in de vorige les hebben behandeld. Oké, okay, volgende factor wat het gebed ongeldig maakt is. Uh, spreken maar met de intentie uh, uh, spreken niet met de intentie om het gebed te verbeteren dus bijvoorbeeld wanneer is er sprake van spreken om het gebed te verbeteren dan hoort de imam hij, je bidt achter een imam en uh, hij doet we zijn in de tweede rak'a in de teshahud van de tweede rak'a en hij doet teslim en we moeten nog twee rak'a bidden en die zegt tegen hem: Subhanallah, hij begrijpt niet wat je bedoelt. Uh, hij draait zich naar je om en je wijst met je vinger van twee. Hij begrijpt niet wat je bedoelt. En je zegt tegen hem: uh, We moeten nog twee elkaar bidden. Ja? En hij begrijpt je? Dan is jouw gebed geldig en zijn gebed geldig. Ja, dus praat in het gebed. Mag niet. Alleen om het gebed te verbeteren. Als er een fout is. En die imam weet niet wat er aan de hand is. Hij is gewoon een in intervaat. Ja? Dus als je praat in het gebed. Ook al is het één letter. Ook al is het S, Ja? Zeg bijvoorbeeld. Je blaast bijvoorbeeld. Uit je mond blaast. Ja? Dan is het gebed ongeldig. Ja? Of je... Ook al... Uh, Imam Ali zei ook al: uh, Het is verplicht op jou om te praten. Op dat moment, bijvoorbeeld, je ziet iemand, hij loopt, hij is blind en hij loopt. Uh, en, en er is een gat, diep gat in de grond. En je ziet hem, en je, je wordt roepen: Pas op, stop met lopen. Ja, je moet het zeggen. Uh, en als je dat doet, is je gebed ongeldig. Moet je opnieuw weten, dus ook al blaas je in het gebed. Ja? Niet ademen. Adem is normaal. Maar als je gaat blazen, doe je bijvoorbeeld. Imam al-Adawi. Hij zei: als je, als je neus blaast, dan verbreekt niet je gebed. Maar als je dat veel doet, eh, zomaar, dan, dan is je gebed ongeldig. Je gebed is ook ongeldig als je praat uit dwang. Iemand, hij bedreigt van: Als je nu niet praat, ga ik je in elkaar slaan. Ja? Dan. Is je gebed ook ongeldig? Zolang je geluid maakt, ja, bewust maakt je een geluid, dan is je gebed ongeldig en het gebed wordt ook ongeldig door te veel beweging. En die beweging hoort niet bij het gebed, ja, je gaat daarop lopen. Of je gaat krabben. Te veel krabben. Of je gaat bijvoorbeeld. Je uh, jas. Open knopen. En weer dicht knopen. Of je jas uitdoen, doen. Vouwen. Ne neerleggen. Ja. Als het volgens de norm. Veel beweging is. Is je gebed ongeldig. Maar. Weinig beweging. Bijvoorbeeld. Krabben. Niet te veel krabben. dan gewoon. Niet constant zit je te krabben, alsof je uh, ziek bent, je hebt water pokken. Je gaat gewoon eventjes krabben hier. Ja, of je gaat even uh, je gemak goed maken, Maar heel snel en weinig beweging. Dan is je gebed niet ongeldig. Maar als het veel beweging is, wat niet bij het gebed hoort, bij, niet bij de beweging van het gebed, dan is je gebed ongeldig als er veel beweging is. Wat niet valt onder veel beweging is bijvoorbeeld lopen. Je, je zit in, uh, in de rij van het gebed en iemand voor je, in de, in de rij voor je, iemand gaat eruit. En die loopt naar die lege plek. Dan is dat toegestaan, dat valt niet onder veel beweging. Wat is de maximum? Drie rijen. Maar de rij van waar jij vertrekt en de rij waar die gat is, die lege plek, die tel je niet. Dus stel je voor, je loopt vanaf de plek waar je bent, vier rijen. Dan tel je niet de plek van waar je vertrekt en de plek waar je gaat staan. Die tel je niet. Dus dan heb je maar twee rijen gelopen. Dan valt onder veel, weinig beweging. Meer dan 3 rijen valt onder veel beweging. Zo ook naar links bewegen, of naar rechts, of naar achteren. Of, als bijvoorbeeld... We hebben gezegd, iemand voor je die vertrekt, die gaat even weg. En jij sluit aan. Of bijvoorbeeld, iemand die zat voor je, jij zit te bidden, en die gebruikt hem als sutra. Ja? En hij staat op. En dan kunnen mensen voor je gaan lopen. Maar verder is er iemand die daar zit. Ja? Dan loop je naar hem. Dat is weinig lopen. Zolang het niet meer is dan drie rijen lopen. Maar ook naar achteren. Dus dit gaat niet alleen naar voor lopen, ook naar links of rechts of naar achteren. Bijvoorbeeld, je bent in gebed en je bent te laat gekomen. Je moet nog één naar elkaar inhalen en je iedereen voor je gaat lopen en zo. Dus wat doe je? Je weet, je weet dat dat kan gebeuren en achter je, een rij achter je. Is er, is er niemand. Is er een pilaar. Of een stoel. Een sutra. Wat gaat de geest dat sutra. Dan kun je naar achteren lopen. En naar rechts. Om die sutra. Voor die sutra te gaan bidden. Dat valt onder weinig bewegen. In het gebed. Dus dat verbreekt niet het gebed. Maar. Veel beweging. verbreekt wel het gebed. Hij zegt bijvoorbeeld. Uh, Knip oog. Ja. Of. Weinig uh, krabbel op je lichaam valt onder weinig beweging. Bijvoorbeeld, als iemand binnenloopt en hij geeft salam, een zuster bijvoorbeeld, zuster zit te bidden en dan komt de zuster moskee binnen, uh, binnen en zegt het alaykum. alaikum, dan is het verplicht op jou om salam terug te geven met je hand. Ja, beweging met je hand, dat valt onder weinig beweging. Als je terug zegt met je mond. Je maakt geluid, is het gebed ongeldig, want dan valt het onder spreken en praten in het gebed. Dat maakt het gebed ongeldig. Maar uh, uh, een gebaren maken met je hand voor om te groeten is, is goed. Verbreekt niet het gebed. Oké, okay, eten of drinken in het gebed verbreekt het gebed. Of je dat nou, eh, je bent vergeten, of je, of bewust of onbewust, je gebed is ongeldig. Maar wat valt onder ees? Bijvoorbeeld, je hebt een stuk brood in je mond voordat je gaat bidden. En dan ga je bidden en dan ga je, ga je erop kouwen. En ga je slikken. Kouwen plus slikken maakt je gebed ongeldig. Zij zei Imam al-Bernani maar stel je voor, je bent in het gebed en je hebt iets tussen je tanden. Een zaad of een stuk vlees. En je slikt het alleen door, dan is je gebed niet ongeldig. Maar als je zou kauwen en doorslikken, dan valt dat onder veel beweging. En dan verbreekt dat je gebed. Oké, okay, volgende factor die het gebed ongeldig maakt is. En een extra beweging doen, die valt onder de bewegingen van het gebed. Bijvoorbeeld, je, je bidt in soep, en je gaat, uh, bewust, doe je een Sujud extra, of een record extra, de, van de daden, niet van de, de daden van de tong, maar de daden van je ledemaat. Als je nog een keer gaat zou resisteren, niet. Maar als je nog een keer roek doet of nog een keer te zoet dan is je gebed ongeldig. Dit als je dat doet uit onwetendheid of uit je doet het bewust gewoon. Je weet dat je iets extra doet. Die bewust dan is je gebed ongeldig. Waarom onwetendheid en bewust? Want onwetendheid hierin is als degene die het bewust doet. Het wordt niet gezien als iemand die het onbewust doet. Want als je het onbewust zou doen, dan moet je sejoed zelf doen. Dan is je gebed niet ongeldig, zolang je sejoed sejoed doet. Maar, als je het onbewust doet, en je doet veel beweging. Wat betekent veel beweging? De, de, de, de, de gelijke de de die je normaal bidt, doe je nog een keer. Bijvoorbeeld je bidt soms twee keer normaal, toch? Je bidt hem vier keer. Je hebt twee erbij gedaan. Dan is je gebed ongeldig. Onbewust, als je dat onbewust doet. Of bijvoorbeeld... Je bidt maghrib zes rakat, Of Doher acht rakat, Is je acht rakat. Dan is je gebed ongeldig, bij er niet. De uite voor de voordat niet zo. In een TTI zei van 3 rak'aad, als je 6 rak'aad biedt, is je gebed ongeldig. Maar daar is het meestal verschil over. Sommigen zeiden bij maghreb, als je 2 extra doet, dus 5 rak'aad, is het ongeldig. En de anderen zeiden nee, als je 4 rak'aad doet. Dus 7, maak je van maghreb, is het gebed ongeldig. Hier is het over Gilef. Daarom. Oké, okay. de laatste factor die het gebed ongelooflijk maakt, volgens is Shazili. Maar, factoren die het gebed ongelooflijk maakt zijn er heel veel. Ja, en we hebben al een aantal gehad in de vorige les. En daarom, doe je best, bid hoe je hoort te bidden. Voorwaarden van het gebed, faraïd van het gebed, zullen van het gebed. Moest het van gebed en blijf zoveel, zoveel mogelijk van makro, want het gebed is het gebed sowieso geldig. Ja? En als je Sujoet Sahu kent, dat volgende paragraaf, dan ben je veilig. Maar je moet altijd. Je lessen doornemen, doornemen, doornemen. Want dit ga je vergeten. Want dit is zo ingewikkeld. En er zijn zoveel voorwaarden, verplichtingen. Als het zo is, is het zo. Als het niet zo is, is het niet zo. Dat kun je niet vergeten in één keer. Na één keer leslijst. Dat moet je herhalen, herhalen, herhalen. En dan ga je dat onder de knie krijgen. De volgende factor die het gebed ongeldig maakt, zegt uh, imam, wie een gebed compleet bidt, helemaal goed, hij mist helemaal niks, hij doet alles precies goed hoor. Maar zijn probleem is, hij weet niet wat fard is, wat sunnah is, wat mustahab is, weet hij niet. Hij is daar onwetend over. Hij zegt, hier is een hele lange onderzoek over. We zijn vroeger geleden geweest, Kia. die zei: je gebed is ongeldig. Zolang jij niet de vad kent, de sunnah kent, de mustahad kent, dan is je gebed ongeldig. Je weet niet wat je doet. Want het kan zijn, je doet de vad niet, je weet niet, als ik de vad niet doe, wat moet ik dan doen? Etcetera. Dan is je gebed ongeldig. Maar de latere medikia uh, hebben een andere mening. Ze hebben ook gelegd, maar de laatste uitspraak die gesteund is, is wat Imam Benene heeft gezegd. Hij zei, uh, Imam Zarok heeft dit als eerste aangehaald. Imam Zarok heeft daar geschreven, wat we kunnen terugvinden in het schrift. Hij zei, Zolang iemand de gebeden, hij kent de vast, niet van het gebed, de sunnan niet, de mustahab kent hij niet, dan is zijn gebed ongeldig, behalve als hij de manier van bidden heeft overgenomen van een geleerde. Een geleerde betekent iemand, hij weet hoe hij moet bidden, hij weet de fara'id, de sunnan, de mustahab, ja. Hij heeft hem geleerd hoe hij moet bidden. Of die man heeft de geleerde zien bidden en hij imiteert hem, Ja. Aan de andere zijde, hij heeft het van een boek. Bijvoorbeeld. Dan is zijn gebed geldig. Ook al maakt hij geen onderscheid tussen fard of sunnah of mustahab. Zolang je het van geleden hebt, hoe je moet bidden, is gebed ongeldig. En later is er gelef over van, oké, okay, maar hij moet wel geloven dat er fard in zit, dat het gebed fard heeft, sunnah en mustahab. Dus die groep zei: Als je dat niet kent, dan is je gebed ongeldig. Een andere groep zei: Jawel, dan is het alsnog geldig. En dat is de sterke mening. En dat zegt: van, Zolang jij het gebed hebt overgenomen van een geleerde, dan is je gebed geldig. Ook al weet jij niet van Sunnah, Mustahab van het gebed, of jij weet niet eens dat het van, of Sunnah, of Mustahab heeft. Of jij denkt dat het allemaal vat zijn. Of jij denkt ze zijn allemaal sunnah. Of jij denkt de fat is sunnah of andersom. Dan is je gebed alsnog helder. Dus wat is de laatste oordeel? Zolang je gebed overneemt van een geleden. Taklid. Dan is je gebed ook helder. Uh, dan is je gebed ook helder. Dus als jij je gebed van een geleden neemt. Dan is je gebed geldig, ook al weet jij niet de sunnah, de mustahab, de fad, of je denkt het heeft allemaal fad, of het heeft allemaal sunnah, of het heeft alleen maar sunnah, of de fad is juist sunnah. En de, bijvoorbeeld hij gelooft ik kbeten, ik ihram is mustahab, maar uh, één keer, Allah wat wil zeggen, is fad, dan is je gebed gewoon geldig. En wat is de bewijs daarvoor? De bewijs daarvoor die is aangehaald is de profeet sallallahu alaihi wasallam) heeft gezegd Sallu kamara ay tumuni Bid hoe jullie mij zien bidden De hebben gezegd, klaar, dit is de bewijs Van, hij hoeft niet Want de profeet heeft niet gezegd, dit is fat, dit is sunnah, het is mustahab En dit is weer een weerlegging op diegenen die zeggen Ja, als je met je hebt voldacht, dan moet je je alleen houden aan... Uh, aan wat Imam Malik heeft gezegd, of Imam Abu Khalifa. Hier, de laatste geleden hebben dit gecorrigeerd, als het ware, als je het corrigatie mag noemen. Ze hebben het gecorrigeerd en ze hebben de ta'wil gedaan, of de begrip eruit gehaald, van wat in de moedouwane zit van Imam Malik. Maar de vroegere geleden waren strenger heren. En dit was het. Dit gaat ook voor Hodo en uh, Russel. Dat je de Faraid kent. En de, Rus uh, en de Russel dat je de Faraid Sulaan Mustahab kent. Maar. Als je dat niet kent. Maar je hebt het wel van geleden. Dan is je Russel en Hodo geldig. En zo ook je gebed. Maar als je niet van geleden. Nee. Je neemt niks van geleden. Of van wat geleden heeft geschreven. En je weet alsnog niet de fout van Wodo, de vader van, van Wodo, dan is je Wodo ongeldig. En uh, de, uh, de factoren die het gebed ongeldig maken, gaan we nog steeds meemaken straks in het gebed. Uh, we hebben ook al een aantal gehad. Maar dit hoofdstuk is heel belangrijk. Dit moet vooral vaker doorgegaan worden. Want het is niet makkelijk om in één keer je hoofd te krijgen. Ik wil u allemaal zeggen, waarschuwing van Allah waard.